Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Brussel is het overleg over de verdeling van hoge EU-posten geschorst... tot morgenochtend om 11 uur. Er werd al uh, ruim 20 uur over onderhandeld. Bronnen zeggen dat er overeenstemming is over de voordracht van Frans Timmermans... voor de functie van voorzitter van de Europese Commissie. Maar ze zijn het nog niet eens over de invulling van andere functies. Tegen Timmermans was vanuit een aantal landen verzet. Veel christen-democraten zien het niet zitten dat een sociaaldemocraat voorzitter wordt...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 De opwarming van het klimaat bedreigt de arbeidsproductiviteit... waarschuwt de internationale arbeidsorganisatie ILO. Door de stijgende warmte zal het aantal gewerkte uren... over 11 jaar met 2,2 procent zijn gedaald. Volgens de ILO komt dat neer op 80 miljoen fulltime banen minder... met een totale waarde van 2100 miljard euro. De opwarming veroorzaakt meer hittestress... waardoor mensen minder productief worden. Vooral werknemers in de landbouw kunnen door de warmte minder doen... waardoor de voedselprijzen zullen stijgen. Net als de VN waarschuwt de internationale arbeidsorganisatie... dat de armste regio's het meest lijden onder de temperatuurstijging. In het water langs de Zeeuwse en Vlaamse kust... zitten steeds meer kleine pietermannen, giftige visjes. Vergeleken met 20 jaar geleden zijn het er vijf keer zoveel... zegt het Vlaamse Instituut voor de Zee... Pieter, mannen, hun stekels zijn giftig. Wie erop trapt, heeft er veel last van. Het weer, periode met zon. In het noorden nog wat lichte regen. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets.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 Does lief. Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. zee, Zandvoort de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ...naar ZFM Lunch, Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, ja, en dat was de stem van Angela Jansen... ...de echtgenote van onze Ruud... ...die afgelopen woensdag voor de laatste keer... ...in dit programma te horen is geweest. Helaas heeft hij moeten besluiten om te stoppen met het naar Zandvoort komen om dit uh, programma te presenteren. Helaas, helaas, helaas. Maar soms gaan die dingen zo. En, maar dat houdt dus wel in dat ik hier vandaag in mijn pion zit. Ja, en Angela komt dan ook niet meer naar de studio. Dat is ook heel jammer. We zullen haar heerlijke recepten missen... Maar goed, misschien moet ik me maar eens gaan buigen over uh, het uh, vertellen... en uh, u op de hoogte houden van allerlei lekker nieuws uit de keuken. Hm. Zijn vertrek heeft wel tot gevolg uh, ja, dat we nu natuurlijk veel minder werknemers hebben. Want uh, in zijn kielzog heeft hij natuurlijk dan Angela meegenomen. Maar ook Bebs Zweres, zijn vaste sidekick van de woensdag... Is uh, gestopt met het zijn van Sidekick. Dus er verandert wel het een en ander bij Zandvoort Lunch. Voorlopig deze zomer, want normaal gesproken heeft het programma toch een zomerstop altijd per 1 juli. Dus eigenlijk sta ik hier ook gewoon als bonus. Maar uh, wat ik zeggen wilde is dat we het programma de, vanaf de zomer gaan vervullen op de maandag met een moi. En op de woensdag komt Hans Wassenaar van 12 tot 2 Zandvoort voor Lunch presenteren. En op de donderdag gewoon zoals u van ouds gewend bent. Roy van Buringen. Maar dan zonder mij weer. Dat is moet het nou ook allemaal te veel hoor. Oh. Nou, voor de rest van de dagen zullen we trachten een invulling te vinden. En dat is dan meteen ook een oproep naar u thuis. Mocht u nou steeds horen van mensen... wat heb je een prachtige radiostem? Of jouw gezicht is waanzinnig goed geschikt voor de radio? Schroom dan niet, hè? Neem contact met ons op... en uh, probeer uh, ook een programma te maken van Zandvoort Luncht. We hebben dus de dinsdag en de vrijdag nog openstaan. En je kunt je natuurlijk ook altijd aanmelden als sidekick. En wat doet de sidekick? Die bereidt het, bereid het uh, weer voor en het nieuws... En dat leest zij dan voor. En je hebt natuurlijk een gezellige interactie met de presentator. Nou, genoeg uh, geouweneeld. Wij gaan weer door met, het, uh, met de muzikale omlijsting. En zoals ik u al verteld had, er waren vandaag zo belachelijk veeljarige artiesten... en uh, dagen dat artiesten overleden zijn op deze datum. Uh, die hebben we nu allemaal gehad. Dus we gaan ons nu richten op de jarige... We zijn net de uitzending uitgegaan met Kraantje Papi. Hé, hey, en nou is mijn beeld weg. Oh, daar is hij alweer. Kraantje Papi die is vandaag 33 jaar geworden. En we hebben het nummer gedraaid uh, Liefde in de Lucht. Best een heel leuk nummer. Ik draai nooit zoveel van hem, maar dat moet ik misschien toch maar eens vaker gaan doen. En dan uh, van uh, Mirjam Timmer. Uh, zij is uh, vandaag 37 geworden... En zij is een Nederlandse singer-songwriter en bekend van de band Twarres. Goed, ook zij was jarig en van haar hebben we gedraaid het nummer Werbistu van Twarres. We hebben de helaas niet helemaal uit kunnen draaien omdat we naar het NOS-journaal gingen. Uh, we gaan nu verder met de lijst jarigen. En dan uh, hebben we een... Up tempo nummer. Dus we gaan lekker weer de stoel aan de kant doen. Maak ruimte. En dans mee op een heerlijk nummer van Missy Elliot. I'm the M to the E-L-B, you know me I'm the M-I-S-S-Y uh -huh. to the E And I got many flows from overseas Well, how can you beep beep with uh -huh. no keys? I got spice, I'm tight with uh -huh. my flows And all my flows been known to throw blow blows uh -huh. Well, let me hit this one before uh -huh. I go Well, I'ma let you go if you say so I'm sick for you Who me? as me Yeah, you know I'm a fool Ooh, I'm a fool for you Cause I keep taking you back As so though I'm stupid like that Yeah, yeah, you know it's true. But I can't say no And I never said no I can't say no to you Because you treat me whack In fact, I want you back uh. I think I want you back Your love has made a deep impact I know it might sound whack But damn, I think I want you back Won't you? I think I want you back Your love has made a deep impact I know it might sound like, But damn, I think I want you, want you back Oh, I'm tired of you Running over me, telling me what to do now What have I done to you To make you sex a lot I thought I made you hot Now don't make me act I know I talk my junk But I know what I want What I truly want is you And even though you're a Mac True that I want you back up. I think I want you back, back Your love has made a deep impact I know it might sound white But damn, I think I want you back I, you. I think I want you back Your love has made a deep impact I know it might sound white want you back? Uh. En dan ben ik gewoon dus te laat. Dan begon al het volgende nummer. Maar ik moest, ik moest even... Uh, ja, laat ik beginnen met het begin. U heeft geluisterd net naar I Want You Back... van Miss Elliot. En Miss Elliot... die is geboren op 1 juli 1971. Een Amerikaanse zangeres... rapper, songwriter... en producer. En... Uh, ja, zij brak eind jaren 90 door... als artiest. En is een van de grootste vrouwelijke hip-hop-artiesten van de laatste tien jaar... Uh, met onder andere dit nummer uh, I Want You Back. Goed, dan is het nu tijd, zoals u van ons gewend bent... dat we contact opnemen met Joop van Es... Onze verslaggever van de Zandvoortse courant. En dan zet Ruud Jansen daar altijd zo'n prachtige intro onder. En die heb ik niet. <laughs> Misschien heb eh? ik hem wel. Maar ik kan hem niet vinden. Dus we gaan je het... He <laughs> ik dat, dat vind ik er ook niet hoor. <laughs> nou, dan horen we straks. Tut, tut, tut. Nee toch Joop, dat doe je me toch niet aan hè? Ja, voor de eerste keer niet. <laughs> ik zal het proberen een nieuw jingletje voor je te maken. Of anders even uh, ja, aan Ruud te vragen ik. of hij hem naar ja, me door kan sturen. Ja, tuurlijk. Ja. toch? uit Ja, ga ik ook doen. Maar ja, goed. Ik heb, ik heb er vandaag nog niet zo heel veel erg in gehad. Dus uh, ja, beste luisteraars. Ik heb, dat heeft u al gemerkt nu inmiddels. Telefonisch contact met Joop Van Es. En als het goed is, heeft hij ons toch wel het een en ander te vertellen. Want er zijn toch wel wat dingen aan de hand geweest. Of één ding in ieder geval, die helemaal in jouw straatje is hier in Zandvoort, toch? Ja, heb je anderhalf uur? Nee, ik heb uh, ik zal je zeggen een kwartier. Ruim. 17 minuten. Dus zal ik mijn ja, mond maar houden? We gaan kijken of we het vol kunnen kletsen, hè? Ik moet wel een beetje helpen natuurlijk, Dolly. Oké, nou, ik ga je helpen. En kunnen we het niet vol kletsen, is er ook niks aan de hand. Want ik heb er nog een lading muziek staan. Ik kan niet eens alle jarigen gaan draaien vandaag. Dat gaat me niet eens lukken. Ik ken dat. Ja, oké. Nou, shoot. Muziek genoeg. Ja, het was natuurlijk het weekend van Culinaire Zandvoort. En het is voor mij het weekend van het jaar. Kijk, dat dacht ik. Ja, het is wouwfokker. oude Ja, natuurlijk. Je hart, en, je hart ligt ja. toch bij het koken, hè? Ja, absoluut. En het zal altijd zo blijven, denk ik hoor. Mm het -hmm. is ook helemaal niet erg. Alleen ik, niet, ik ben aan het mediceren en dat denk ik gewoon klaar. Ja. Ik heb, ik heb alleen een beetje gezondigd afgelopen weekend. Maar ja, dat kon ook niet anders. Er waren zoveel lekkere dingen te krijgen. <laughs> en, eh, ja, echt lekkere dingen. Want niet lekker koken, dat bestaat niet. Je vraagt niet, niet lekker koken. Die nou. is te koken kan niet om. Iedereen heeft naar zijn eigen smaak en iets doen. En ja, de professionals doen het wat beter dan, dan dat je thuis gewend bent. En dat ja. kon je ook duidelijk merken bij het uh, Culinistamvoortfestival van afgelopen weekend. Ja, ja, ja. ja. Nou, maar maar je kan thuis toch wel koken dat je, dat je denkt van nou die is, die is goed voor de vuilnisbak. Ik bedoel, ik heb ook wel eens gehad hoor. Dat ik zo'n mislukking had dat ik stond te stampvoeten van en nou ben ik uitgekookt. Doe het niet meer. Ja, maar Dolly. <laughs> dan ben je met een nieuw ding bezig, en andere zet, wat je gewend in. <laughs> ja, dat is wel waar. Ja, dan ging je weer wat nieuws proberen of zo, of, of, ja, of je was niet aan het opletten. Waar, ja, ja, ja. En als je, als je niet het lef hebt om dat te doen, dan zou altijd het zelf weten. Dat is waar. En, ja, ik denk dat koken dermate prikkelt dat je toch iets nieuws wilt proberen. Ja. Als je neus stout, stout doe je het de volgende keer niet meer. Nee, dat is waar. Dan doe je het anders. Mm -hmm lijkt mij. Nou, ja. We hadden dus met professionals te maken. Ja. Dat was niet allemaal hoor. Want er waren ook leerlingen aanwezig. Dat weet ik ook de Oh, is dat zo? Ja, ja, ja, ja. Er was een leerling, kok, uh, bij CISO, die was aanwezig. Ja. En die moest zelfs op zaterdag invallen. Want de chef is onwel geworden. Huh? Of dat zaterdag of zondag was er, wil ik vanaf zijn. Die heeft er toen nog de honneurs waargenomen. dit heeft Echt? Al goed gedaan, die jongen. Echt waar? Met men. Dus de twee dames, de graaf, hadden vertrouwen in hem. God. En uh, ik vind het geweldig dat hij dat doet als, als leerling Zeker, heel Zeker knap. Omdat Sushi is echt heel naar nou luisteren. Ja. Het heeft met smaak te maken, maar het heeft vooral met hygiëne te maken. Want je werkt met rijst. Mm -hmm. rijst is heel besmettelijk. Het is heel groot rauw, oppervlak. hè? Nee, het heeft een heel groot, groot oppervlak. Het zijn ja. allemaal kleine kortjes. Ja. Maar al die cortex bij elkaar hebben hun eigen oppervlak. Als je die bij elkaar optelt, is het een heel groot oppervlak. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik snap helemaal is, wat je bedoelt. En, en rijst is, is sowieso product natuurlijk... Ja, dat is natuurlijk sowieso een vatbaar product. Hè, wat vaak ja, net is, te lang ja. buiten de koeling blijft ja, staan. Is, je ja. moet er zo ontzettend weer oppassen. oppassen. Ja. Als je dat niet doet en het, het raakt besmet... dan kunnen de, de gasten kunnen een ziektes krijgen ervan. Ja, zeker in combinatie met alle rauwe producten die daar nog eens een ja. keer mee contacten, hè? Maar, complimenten, want het was grandioos hoor, precies zo. Niet alleen precies zo. Ja. Ik heb uh, ik denk op twee na van alles wat gegeten. Ja. En het, was, het niveau was heel erg hoog. Waren er ook veel noviteiten, Joop? Uh, Dingetjes waarvan jij zegt van, nou, wat leuk, dat heb ik nou nog nooit geproefd. Of, of zo heb nou, ik het nog nooit gemaakt. Wel. Vond ik het maar dat. En het vind ik niet ten nadele van de Stanfordse ondernemers die daar aanwezig waren. Mm -hmm. Maar de drie tenten van haarlemmers, die hadden andere dingen dan dat wij gewend zijn. Oh. En er was eentje die had bijvoorbeeld een broodje pool chicken. Ja. Had ik zelf dan nooit gegeten. En het was geweldig lekker. Oké. Okay. Super. Ja. En, maar er was ook. Uh, ja, Piloxeni had zijn eigen ding: zijn Giro-schotel, zijn sofaki. Mm -hmm. Geweldig. Ja. Maar dat zijn we al gewend. Echt ja, lekker. dat is zo. Dus misschien is het toch wel goed geweest om eens uh, uh, uh, verder de regio in te trekken. Om ook ja. hier de impulsen okay. weer eventjes... Maar uh, er <laughs> was ook een nieuwe Sanfordse ondernemer aanwezig. Het oh. was de Thijswinkel uh, in uh, de Halterstraat. Dat was ook een stand. En dat hadden we nog niet gehad, Thijs. Nee. Dat zit er nu wel. Heb je, je daar ook leuk. geproefd? Ja, dat heb ik al eens eerder gegeten. Ja. Gewoon erg lekker. Ja. Pretentieloos, maar lekker. En dat is belangrijk. Ja. Je wil niet de top van de wereld van het thuis koken, uh, wil je maken. Want daar heb je geen tijd voor. Je moet dus tussen aanhalingstekens, simpele zaken maken, die de keuken snel kan verwerken. En waardoor de gasten snel hun bestelde eten krijgen. Ja. Dat is de kunst. Dat is de kunst van koken. En wat gasten en... te gasten houden en snel de deur uit helpen. En is dat wat jou betreft uh, gelukt bij het culinair dit jaar? Uh, het is moeilijk geweest. Uh, het was ontzettend druk. Ja. Uh, zaterdag eigenlijk wat minder dan verwacht. Want het was gewoon te, te warm. heet. Ik kwam ja. niet naar dat dorp toe. Maar nee. dus later op de avond werd het, werd het uh, echt druk. Ja. Ja, en toen ben ik ook weggegaan, Want ik kon nergens meer met mijn schoenmobiel erheen komen. Uh, dat mm -hmm. is mijn teken om naar huis te gaan. Ja. Oh nee, Maar toen moest ik nog naar, naar Laura Arden. Maar daar kom ik zo meteen er wel even op. Ja. En... Uh, ja, het, het, was, het was geweldig, grandioos. Maar goede wijnen werden geschonken, met name bij Wijn aan Zee. Uitstekend. Ja. Er was een nieuwe koffiehut. Uh, uh, zaak, moet ik natuurlijk zeggen, van, van Broezoon. Oh. Van wat? Sorry, zijn... ik zit er doorheen te geiten. Een, een nieuwe die koffie... Ook... Van... Sorry, ben ik nog aan de beurt of niet? Ja, nee, maar ik, ik vroeg even, want ik zat er doorheen te geiten. Oh. Dus ik weet niet of de mensen thuis hebben verstaan de naam die je noemde. Ja, Blue Zone. Ah. Dat is de koffiezaak. Ja. In de Altenstraat. Uh, die was geweest voor het eerst. Oh? Ja, en die heeft hele speciale dingen. De koekjes bij de koffie, die ja. worden zelf gebakken. Taart wordt oh. zelf gebakken. Oh. Uh, uh, ze hadden een, een plankje voorbij de, de koffie. Met, met allerlei zoetigheden. Zag er weer perfect uit. En, maar, en dat, dat doet uh, de chef-kok Kinniging, die doet het erg goed, Marley Kinniging. Mm. Die uh, gaat uh, in Blue Zone gaat, uh, zelfs van de winter draaien, en daar wil ze ook kooklessen geven. En uh, ja, meid is echt gemotiveerd, die heeft het, ge het in de vingers, ze heeft het goed geleerd. Mm -hmm. En dat kon je ook merken op, op, op Culinaire Zandvoort. Mooi. Dus, uh, ze hebben daar een noviteit in Blue Zone, dat is een, een koffie van de tap. koffie van de tap. Ja, het schijnt verschrikkelijk lekker te zijn. Ik ben absoluut geen koffiedrinker, geen dorp bijna binnen, want ik vind het gewoon niet lekker. Mm -hmm. Dus dan, dan, dan, dan eet je het, of dan drink je dat niet. Maar het, het heeft wel daar uh, een, een hele grote schare gasten die daar speciaal voor komen. Ook van buiten Zandvoort. Het schijnt heel speciaal te zijn. Het wordt getapt zoals een biertje. Nou ja, het. Je laat je schaar op en het is gekoeld. Het is in een koeling, dus erin staat een container met, met, met, uh, met uh, zuur, zuurstof om Wat? het eruit te krijgen. En er mm -hmm. staat een container met sterke koffie. Mm. Ja, en dit wordt gekoeld. Geweldig. Nou, en grappig graag. zeg. Ja. ja. Nou ja, en na, na, uh, zaterdag dan na, uh, moest, ik naar, moest ik, ging ik naar een feestje, een verjaardagsfeestje van Albert Hardy. 20 jaar, Want, uh, hè? Ron en Gerda uh, Brouwer, die waren 20 jaar geleden in de Halperstraat Laura begonnen. En het moest uiteraard gevierd worden. Ja. En Hij werd gevierd met, uh, met twee discjockeys. Ramonski. Uh, uh, uh, Ramonski. En uh, Maxime. Ah, uh, de, de vrouwelijke dj die, ja. die ook draaide tussen de stins van Laura Nardy van, uh, van, uh, uh, van Kessel dat was dan de hoofd, het, die Bij de pauze werd het door hun gedraaid en vooraf. Oké. Okay. Uh, ja, en Van Kessel is van Kessel. Ja. Um, al ja. zo vaak belicht. Ja. En uh, ze blijven het ontzettend leuk doen. Gewoon leuke muziek die herkenbaar is. En waar men mee gaat zingen. En waar men gaat dansen. En uh, het, het, uh, Patrick Van Kessel pakt zijn uh, toeschouwers in gewoon. Dat is ontzettend goed. <laughs> ja, mooie ja, mannen. Ja, Wat Laat ik eerlijk zijn. <laughs> Hij pakt mij ook altijd in. <lacht> Dan moet ik, je moet even komen lunchen. Dan weet ik alweer dat we het aangekomen. <lacht> en ik ben daar fuckbo voor. Dan weet men dat in ieder geval. <lacht> maar goed, dat was een leuk feest. Uh, uh, iedereen kreeg een zakje met munten om, uh, om te kunnen spenderen. En het was geweldig grandioos. Uh, ze kregen trouwens van, van hun gasten... ...aangeboden om de gevel van... Uh, van Laura en Hardy aan te passen in de stijl van de zaak. wordt licht, uh, nog bijna doet het uiteraard in een bepaalde spijl. En dat, dat is, uh, met name s'avonds Laura en Hardy, heel goed zichtbaar is. Mm. Ja, heel leuk. Mooi en idee. Het is een hele nieuwe zaak, want na die brand is de binnenkant al helemaal vernieuwd en dan gaat de buitenkant gebeuren. Ja, uh, geweldig voor ze natuurlijk. Zeker weten. En uh, ja. verdiend. Top. Ja, nou en, of. nou en of. Twintig jaar dan veel dan plezier daar. Ja, dan hadden we nog, op zondag hadden we het eindconcept dus van New Wave, van de toetsenisten van New Wave. Mm. Uh, dus dus uh, personen, kinderen en volwassenen, jongvolwassenen, die uh, les krijgen in piano en uh, keyboards. En ik ben een fan van de piano, want uh, het is geen, metaal, geen kunstmatig geluid. Het is zo mooi. En er waren kinderen die speelden zo'n mooi piano. Geweldig. Ja, ja. ja en, en er zijn er een paar die, die, die ben ik al een paar jaar aan het volgen. Er is een nieuwe bijgekomen. Het is Eva van der Meijen. En die meid die speelt gitaar. Maar die is oorspronkelijk begonnen als uh, pianist bij New Wave. Ja. En ze hebben een nieuwe methode van lesgeven. Zij uh, proberen hun leerlingen zo gek te krijgen dat ze een ander instrument gaan bespelen. We oh. hier bijvoorbeeld een paar, paar, paar meiden die, die begonnen zijn met piano, eentje is nu een, een drummer en de ja. andere speelt gitaar en die zingt. Ja, ja. Ja, dat is hartstikke leuk. En ja. je, je ziet ook de ja. nieuwe methode van lesgeven, ja. dat ze uh, als ze onzeker zijn, bepaalde dingen gaan herhalen en dan komt het vanzelf weer boven, okay. dat is goed. Okay. Je krijgt zelf uh, meerwaarde voor, voor hetgeen je doet. Ja, ja. En het okay. was dus een heel mooi concert of uh, uh, zondagmiddag in, uh, in de Kocht. Leuk. Uh, overigens, uh, Nieuw Week begint in september weer met de nieuwe cursussen. Uh, uh, mag ik een beetje reclame ervoor maken? Want er is nog plaats voor. Nou, uh, uh, kom op, zeg, dat is cultuur. Oké. Okay. Ja. Dus dat is, dat is, is belangrijk en plaats. helemaal voor jeugdigen. Ik bedoel, het is zo belangrijk dat je een ja, instrument niet leert spelen. In de jeugd, niet alleen ook voor jeugd, uh, Ja, jeugd voor, voor volwassenen natuurlijk ook. Ja, volwassenen en ook. die kunnen het ook. En ja. Instrumenten leren spelen. Mm Hartstikke -hmm. goed. Ja. Dus, dus houden de aankondiging in de gaten. Uh, wanneer de, de muziekschool New Haven gaat beginnen, dat zullen ze waarschijnlijk op hun website uh, aankondigen. Misschien dat er ook nog wel iets van in de krant komt, dat kan ik nog niet beloven. En. Maar, uh, voor mensen die, die denken van ja, dat is voor mijn kind nou net veel te duur. Uh, als u een ja. zandvoortpas pas heeft, heeft u recht voor uw kinderen... op, het, uh, op een, uh, een uitbetaling van het jeugdcultuurfonds. Hè? Als uw kind graag een ja, muziekinstrument wil spelen. Ja. Ja, die, spe die betaalt de contributie. Ja. een contributie. Een eventueel instrument. Precies. En dan kunnen kun ook uw kinderen leren. Dus maar... laat dat geen argument ja, no. zijn om, uh, om nee. het niet te doen. Nee, nee, nee, zeker niet. Nou, en nee, dan wil ik alleen nog melden, ik weet ja? niet of jij dat al gedaan hebt, dat vanmiddag in de blauwe trim uh, voor de tweede keer uh, de lekker thuiswonenmarkt is. Heb ik nog niet gedaan, goed dat je het zegt, Van want ik heb afgesproken lusmust. om erheen te gaan. En ik was het alweer vergeten. Oh, dan zie ik alweer daar. Ja, dan zien we elkaar weer, ja. ja. <lacht> ja. Dan moet je, je zit vanaf twee tot vijf uur. Ja. En Daar kunt, kunt u informatie krijgen over uh, uh, lekker lang thuis wonen, in uw eigen omgeving, in u, met uw eigen spulletjes en dat soort zaken, mochten de hulpmiddelen nodig zijn, zijn, het, zijn die altijd voorhanden. Dat is altijd een mouw aan te passen en ik was dus zelf in een woongelegenheid waar zelfs personen van dik negentig of zelfstandig en zeer zelfstandig moet ik eigenlijk zeggen wonen, dus het kan. Ja, zeker. En, uh, dus, ja. dus wilt u daar meer over weten... komt u dan vanmiddag naar de Blauwe Tram. U blijft natuurlijk eerst even luisteren nog naar Zandvoort Luncht. En dan klokslag twee uur, dan stop ik ermee. En dan gaan we met z'n allen rennen naar de Blauwe Tram... voor informatie over het uh, lang thuiswonen project in Zandvoort. En hoe u dat allemaal aan kunt pakken... en waar u allemaal eventueel gebruik van kunt maken en recht op heeft. Daar zijn wij er doorheen, hè? Ding, oh, er is nog oh, één ding. Wil... Ik wist Eén ding. het. <laughs> dat is misschien wel heel speciaal. Ja. Ik um, zelf een fan, een bijzonder grote fan van begammen. Het spel begammen. Dat lijkt het Triktak, het ja. oude Triktak. Ja. En daar is komende zaterdag ja. bij Pantavioen Ons een toernooi, een begammen toernooi. Kan je ook meedoen? Uh, nee, ik heb er geen tijd voor. Oh. Het, het, het, het begint om 11 uur en het duurt het s avond. Daar Mijn heb er geen tijd voor. Jeetje. Dus op uh, één dag uh, wordt zo'n heel kampioenschap gespeeld? Ja, uh, het gaat om geld. Ook uh, nog? Behoorlijk geld. De oh. uh, inleg die gaat allemaal naar, uh, naar uh, de prijzen. En ja. Ook uiteraard de onkosten. Maar ga eens kijken daar. Het is, het is een heel leuk spelletje. En als je het doorkrijgt, raak je eraan verslaafd. Oh, dan moet ik er maar niet aan beginnen. <laughs> ik kan het je wel leren, Dolly. Kan jij het me leren? Daar hou ik je aan. Ik, ik, ik kan het je leren. Uh, ik, heb, ik heb een uh, bordje zelf, dus ik sta, uh, morgenmiddag sta ik bij je op de stoep. Nou, Maurice, Mulder, Maurice Mulder heb ik het ook geleerd. Ja? Ik weet niet of je het nog kan, want dat is weer een paar jaar geleden. Ja. En uh, die, die raakte er ook aan verslingerd. Ja, nou, maar het is ook een heel leuk spel, hè? Ja, ja absoluut. Zeker. Ja. Komende zaterdag 11 uur bij Stamptof in ons. Helemaal mooi Joop. En daarmee sluiten we het dan ook maar meteen af. Want we zitten op de klok ja. van half twee. Dus de hoogste tijd voor het regionale nieuws. En uh, ik bedank jou enorm voor je bijdrage van vandaag. Fijn dat je ons weer helemaal uh, op de hoogte hebt gebracht. Van het wel en we van ja. het afgelopen Zandvoortse weekend. En uh, we zien elkaar straks in de blauwe tram. Prima, tot straks, ja. tot straks Joop. Ja. Dank je wel. Hoi, hoi. hoi. Ja, en dan was dit Joop van Nes. En zoals ik u al zei, we zitten alweer op half twee. En u had nog wat nieuwtjes van mij te goed. Die ik nog voor u heb liggen. Dus we gaan over naar het regionale nieuws. Hoop ik. Nieuws bij CFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, na een poging tot inbraak heeft de politie vrijdagochtend drie mannen aangehouden. De bewoner van een woning aan de Westerduinweg in Bentveld betrapte het drietal rond tien over tien ochtends. De mannen gingen er vandoor en Burgernet werd ingezet. en Agenten zochten in de omgeving naar de verdachte. Eén man kon in de omgeving worden aangehouden en dit dankzij een deelnemer van Burgenet. De twee andere mannen werden in hun auto klemgereden en daarna konden ook zij worden aangehouden. Nou, drietal is voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Het vierdaagse transfestival Luminosity Beach op het strand van Bloemendaal is door de politie aangegrepen om in korte tijd... veel automobilisten te controleren op drank- en drugsgebruik. Niet zonder reden, want sinds donderdag zijn er tientallen bekeuringen uitgedeeld... en vier rijbewijzen in beslag genomen. Nou, van donderdagavond tot en met zaterdagavond controleerde de politie... 3.062 automobilisten op overmatig drankgebruik en van hen bleken er 39 te veel te hebben gedronken waarvoor ze een bekeuring kunnen verwachten. Vier automobilisten hadden zoveel gedronken dat zij hun rijbewijs per direct mochten inleveren. Of moesten inleveren natuurlijk. Vier bestuurders werden verdacht van het rijden onder invloed van drugs en ook zij kunnen een boete tegemoet zien. Onder de gecontroleerde automobilisten waren er verder vier van wie het rijbewijs al was ingevorderd. Zij mochten dus geen auto besturen. Bovendien zijn er nog 25 bekeuringen uitgeschreven... voor andere verkeersovertredingen. Nou, de bestuurder van een Maserati heeft gistermiddag in Zandvoort... een duur foutje gemaakt. De auto, met een nieuwwaarde van zo'n 140.000 euro reed een grindbak in en kwam daar niet op eigen kracht uit. Nou, er is ook daar geen parkeerplaats. Hè? Dan heb je zo'n dure auto en dan denk je... ik knal hem even daar neer waar ik niet hoef te betalen blijkbaar. Maar goed, ja, wie niet beter zou weten... zou denken dat het om een blunder op het uh, nabijgelegen circuit gaat. Maar dat is niet waar. De Maserati reed zichzelf ergens in het dorpscentrum vast... En uh, dat is daar op de plaats waar uh, voorheen het restaurant Boomerang was... wat onlangs gesloopt is. En uh, volgens een ooggetuige heeft de eigenaar nog een poging gewaagd... bolide uit te graven, maar die moeite bleek vergeefs. Nou, hoe de auto uiteindelijk weer de weg op is geholpen, dat is niet bekend. Nou, werkzaamheden op het spoor tussen Alkmaar, Haarlem en Zaandam hebben ervoor gezorgd dat dit weekend de treinreizigers rekening moesten houden met flinke vertragingen. En dat was toch wel slecht nieuws voor onder andere de festivalbezoekers van Indian Summer en Awakenings Festival die daarom langer onderweg waren. De NS heeft een aantal alternatieve routes gecommuniceerd voor passagiers. Nou, tot zover dan het regionale nieuws.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 Vanavond en de komende nacht zijn er wolkenvelden met kans op wat licht gespetter... en de temperatuur gaat dalen naar 13 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Er is een kleine kans op wat gespetter, maar over het algemeen is het droog... en de temperatuur stijgt naar 19 graden. Nou, de rest van de week blijft het eigenlijk zo'n beetje in deze trant. De zon blijft schijnen, maar er trekken dus soms ook wolkenvelden over de regio... En vanaf vrijdag is er zelfs kans op wat lichte regen of een enkele bui. De temperatuur gaat deze week omhoog van 20 graden op woensdag naar 24 op zondag. Dus nou ja, al met al best een aangenaam weekje. Er rest mij te zeggen dat dit weerbericht u werd aangeboden door weerman Rico Schreuder. En wij gaan gauw weer verder met onze lijst van jarigen. En de volgende, die heeft toch echt wel een heel speciaal plekje in mijn hart hoor. En ik heb een mooi nummer van hem uitgezocht. Wat ik van de week toevallig op Facebook tegenkwam bij een vriendin van mij. We hebben het over Harry En ik laat u luisteren naar het nummer. Nu ik nog leef. Waarheid als een koe. Op de dag. Van mijn begrafenis. Als het gat. Gegraven is. Liever geen.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 Ja, ja, Harry Jekkers, dames en heren. Hij is vandaag jarig. Hij is geboren in 1951, wat mij er al gauw toe brengt dat hij nu 68 alweer is. Ja, Harry Jekkersen, een schrijver en een natuurlijk zanger, een Nederlands zanger. En ja, helemaal bekend als cabaretier. Een prachtige man uit Den Haag met een heerlijk Haags accent... die dan de, toch weer in de loop van zijn leven verhuisd is naar Utrecht. En sinds 2001 woont hij zelfs in Ibiza. Nou, wil ik ook wel eens horen dat Spaans met zo'n Haags accent lijkt me enig om te horen. Wij gaan gauw door trouwens naar de volgende jarige... Want wist u dat? Blondie is ook jarig. En dit wordt echt een uh, bejaarde dame al inmiddels. Je kan het je bijna niet bedenken. Ik heb van haar het nummer De Tide Is High uitgekozen. Ja, ja, Debbie Harry mensen. Ja, ze is vandaag maar liefst 74 geworden. Je kan je het toch niet voorstellen, hè? Deborah Harry. En uh, ik heb nog iemand aan de telefoon. Want uh, we hadden net een gesprek met Joop van Nes... over alles wat er het afgelopen weekend gebeurd is. Maar is hij toch zo plotseloos iets heel belangrijks vergeten te melden? Als het goed is, heb ik Joop hier aan de telefoon. Ja. Ja, inderdaad, Dolly. Hé hey, Joop, ja, je wilde nog iets kwijt aan ons, hè? Ja, met name voor de Somtische jeugd, voetbaljeugd. Ja. Boren zijn in 2005 tot en met 2011 ja. er is nog plaats in het oude Hals Oh, En dat Hals. is leuk. Ja, en dat is heel speciaal, want normaal zijn die plaatsen al lang vergezen. Ja. Ik kreeg zojuist een, een, een mail van kan het alsjeblieft nog in de krant van te is Ja. Plaatsen. Dus ja. denk ik, we doen het meteen voor de radio. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Dus aanstaande zaterdag bij de Oude Halt, het uh, straatvoetbaltoernooi. Ja. En voor kinderen tussen, geboren tussen 2005 en 2011, die kunnen zich nog inschrijven. Ja. En zijn ja. daar kosten aan verbonden, nee. Joop? Nee, dat is kosteloos. Uh, ja. het is, uh, je moet je inschrijven bij School in de Oude Halt uiteraard. Ja. Dat is het makkelijkste. Helemaal mooi. Dus allemaal ja. haasten naar de Vondelaan, naar de oude halt. Als je nog mee wilt doen zaterdag met dat enige gezellige straatvoetbaltoernooi in de kooi. Nou ja. Joop, bedankt dat je het nog even door het willen geven. Ja, graag gedaan. Dan gaan wij weer gauw verder met het programma en jij moet je gaan ja. spoeden naar de blauwe tram hè? Nou, spoedig, spoedig, spoedig. Spoedig, dus nee? Tijdens... Oh, je, je komt gewoon ergens binnenvallen, links of rechts. Ja. Ja, ja, ja, ik, ik ga er naartoe. In ieder geval tot... nou, ik okay. ga ik er naartoe. Oké, okay. nou, misschien zien we elkaar zo nog even. Ja, oké. Ja, oké, okay. okay, dag Joop, ja, fijne dag, dag verder. Dag. Hoi. Hoi. Nou, dat was uh, Joop van Es. Nog even toch met een oproep voor dat leuke straatvoetbaltoernooi in de kooi aan de Vondelaan. Bij de oude halt. Geboren tussen 2005 en 2011. Schreef je in. Wij gaan door met de volgende jarige. En uh, John Farnham. En dan zal u zeggen, wie is dat in godsnaam? Nou, misschien herkent u zijn stem. Daar komt hij. Nou, dit nummer kent u ongetwijfeld. George the Voice van John Farnham. En hij is vandaag jarig. Hij viert zijn zeventigste verjaardag. Hij is een Australische zanger van Britse afkomst. En internationaal is hij slechts matig bekend. Maar uh, in Australië is hij al decennia een van de bekendste muzici... Ja, zo zie je maar, hè. Aan de ene kant van de wereld ben je, dan heb je het bereikt. En aan de andere kant uh, kom je er niet door. Je weet het maar nooit in het leven, hè. We gaan gauw door naar Herbie Man, want ook die is jarig vandaag. Een heerlijk nummer. Zo'n lekker zomersnummer. This is just a little samba. Built upon a single note. Other notes are bound to follow. But the root is still that note. This new one is just the consequence Of the one we've just been through As I'm bound to be the unavoidable consequence of you There's so many people who can talk and talk and talk And just say nothing or nearly nothing I have used up all the scale I know And at the end I've come to nothing or nearly nothing So I come back to my first note As I must come back to you I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, Remy Fosso si he will find himself with no show. Better play your single note. Ti vado dove, detective, dove vai? Ti devo dove, detective, dove fin? staat het schaamrood me ineens op de wangen. Want oh, oh, oh, dolly, dolly, dolly. Hij is niet jarig vandaag. Het is vandaag zijn sterfdag. Hij is uh, geboren in uh, New York op 16 april 1930. En overleden in Santa Fe in New Mexico op 1 juli 2003. En hij was natuurlijk een Amerikaans jazzmuziekus. Hij werd trouwens geboren onder de naam Herbert J. Solomon en hij begon zijn muzikale carrière als saxofonist in een militaire band en schakelde vervolgens over op de dwarsfluit. In 1958 nam hij uh, een conga-speler in zijn band op en in 1961 maakte hij een tournee naar door Brazilië. En bij zijn terugkeer nam hij enkele albums op met Braziliaanse muzikanten. En deze albums, waaronder Doe de Bossa Nova, droegen bij aan het populariseren van de Bossa Nova. En brachten hem eh, internationaal succes. En man verwierf wereldfaam met zijn muzikale fusie van, van oorspronkelijke jazz en Braziliaanse Afrikaanse ritmes. Hij nam meer dan 100 platen op, waaronder een album met het trio van Wessel, uh, Lieken. En man stierf in New Mexico aan de gevolgen van prostaatkanker. Nou, ik kijk even naar de klok. We zijn er alweer bijna doorheen. En ik heb nog zoveel jarigen die ik u had willen laten horen. Um, nou ja, laten we dan als laatste uh, gaan draaien: Stranded van uh, Birgit uh, Schuurman. Ook zij is jarig vandaag. En dan ga ik even kijken. Want ik had voor u opgezocht uh, hoe oud. Maar ik kan het even niet meer vinden. Nou ja goed, ze is jarig vandaag. Ik heb gekozen voor het nummer Stranded. U weet wel hè, Birgit. De zuster van um, Katja Schuurman. En ook Birgit is actrice. Maar ook zangeres. Um, ik denk dat we na dit nummer eruit gaan. Ja, ik weet het eigenlijk wel zeker. Dus uh, schakel woensdag in naar Zandvoort Luncht. En dan hoort uw collega Hans Wassenaar. Donderdag Roy van Buringen tussen 12 en 2 met Zandvoort Luncht. En ik zeg uw gedag bedankt voor het luisteren. En nog een hele fijne dag verder. Birgit Schuurman met A Stranding. Nou was hij al heel lang bezig, dus ik ga hem weer eventjes opnieuw voor u opstarten. Want om midden in zo'n nummer te vallen is ook niks. Birgit Schuurman met Strandit.